Keesrood met het NOS-journaal. De huurders krijgen dit jaar nog geen 5% extra huurverhoging, omdat er nog te veel problemen zijn rond de invoering. De meeste corporaties hebben besloten om de huurverhoging voor de rijkere huurders een jaar uit te stellen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs de grootste corporaties. Ze zeggen dat het te veel onduidelijk is over het wetsvoorstel om scheefwonen wonen tegen te gaan.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 De regeringspartijen CDA en VVD en gedoogpartner PVV vinden dat de ontslagen COA-directeur Al-Bayrak geld moet terugbetalen aan de overheid. Ze reageren daarmee op het onderzoeksrapport van de commissie Scheltema, waarin onder meer staat dat Al-Bayrak onjuiste informatie heeft gegeven over haar salaris en het gebruik van haar dienstauto. India heeft een lange afstandsraket getest die ook kan worden uitgerust met een kernkop. De raket heeft een bereik van 5000 kilometer. Daarmee kan India onder meer heel China bereiken. Volgens de Indiaanse regering was de test een succes. Als dat zo is dan behoort India tot het selecte groepje landen dat beschikt over intercontinentale nucleaire raketten. Het weer bewolkt en een paar buien vanmiddag in het hele land buien met kans op onweer. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Het is een normale ochtendspits, vrij weinig bijzonderheden. 110 kilometer staat er in totaal. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A7, Hoorn richting Zaandam. Tussen het Noord en Afrit Weide Warmer 6 kilometer. En verderop voor knooppunt Zaandam nog eens 4. A8, Zaandam richting Amsterdam bij knooppunt Komplein 4. A9 ook maar richting Amstelveen bij de Afrit Haarlem-Zuid 4 kilometer. A12, Den Haag richting Utrecht tussen Gouden en Bodegraven 5. A15, Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Tiel 7 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor de Van Brieden Noordbrug 5. A20 Gouden richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 4. En op de A27 Breda richting Utrecht bij Nieuwegein 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker?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 Goedemorgen Zandvoort Bij Goedemorgen Zandvoort Nou Don, Don de Gebber Hoe gaat het? Ja, gaat goed Richard Richard buiten Dankjewel Ja, het is prachtig weer ja. Zandvoort Tijd om op te staan als je nog in bed ligt We gaan een prachtig programma hier presenteren. Even voorstellen wie er allemaal aan meewerkt. De techniek uh, wordt gedaan door Roy Haldeman, de redactie Yvonne Roosendaal en Irene De Jager, Ja, ja, dat is nieuw. En Ellen Jansen. De koffie Gert van Kuik. Als dat uh, gaat lukken met, uh, met Gert, hij is net binnen. Ja, hij is nog niet wakker, denk uh, ik. Hij is nog niet helemaal wakker. Niet Presentatie: Don, er buiten. En uh, Don, wat gaan we vandaag uh, allemaal presenteren? Nou, uh, we hebben hier een heel programma. Het zit in ieder geval weer vol. En uh, we gaan straks uh, praten met uh, Ingrid Muller over de Europese kampioenschappen zandsculpturen. Die hebben we vorig jaar ook kunnen zien op de rotonde. Het uh, was uh, geweldig om te zien. Nou, uh... Ik ben benieuwd of ze dat kunnen overtreffen, maar dat gaan we allemaal horen. Een Europees kampioenschap, hè? Dat is niet Europees niks. Een Europees kampioenschap, ja. ja. En dan gaan we Jack de Ripper, die gaan we de tweede blok doen. Dan heet je Jack de Ripper, ja? Dat is ja. een voorstelling van toneelvereniging Wim Hildering en dan ook nog door de jeugd. Ja, een, een hele oude toneelvereniging ja. met de jeugd die heel actief is. Dat is ik, leuk. Uh, ik vind hem pittig, maar uh, ik ben heel benieuwd. Ja, en dan als laatste item voor de reclame, dan gaan we met Frans Honderdoos praten over de toegankelijkheid van de kust en de OV-taxi, wat de functie van die OV-taxi is daarin. Hij is van stichting Web. We gaan kijken wat de OV-taxi kan doen voor het vervoer naar de kust. En dan gaan we na het nieuws gaan we praten met Carl Siemens, raadslid, eh, maar nu in de eh, functie van eh, als voorgedragen als voorzitter van het genootschap Oud-Zandvoort. En hij komt daarover praten. Ja, nou, hij gaat opvangen opvolgen als voorzitter, als de leden het goedkeuren. Dan gaan we praten met Frans van Ede van de BKZ, Beeldende Kunsten en Zandvoort, over een tentoonstelling die heet IJzersterke Kunst in Haarlem. En als laatste, zo'n beetje om tien over half twaalf, komt Sandra Kluiskens en zij komt praten over Sam's kledingactie. Van hoe werkt dat, waar, uh, waar kunt u dat naartoe brengen en wat gebeurt er met het geld? Goed, maar voor we zover zijn uh, eerste muziekje en dan gaan we de ochtend maar wat rustig beginnen met Alan Parsons, Don't Answer Me. Don't answer me. We hopen wel wat antwoorden te krijgen van. Uh, is er zit inderdaad een hint naar uh, Ingrid. <laughs> ja, ja, we willen wel wat antwoorden. <laughs> Ingrid. Laten we het veranderen met answer me. Answer me, ja. Dat, ja, het is Amerikaans. Ik zei net answer, awesome, maar dat mag niet. Het moet answer zijn. Oké. Okay. Ingrid, we gaan praten over zandsculpturen, Europees en kampioenschappen. Een wedstrijd, dus. Klopt. Ja. Het. Uh, Betekent dat je veel meer inschrijvingen krijgt dan vorig jaar? Nee, we hebben. Het gaat vanuit de Zandacademie. Uh, zij zitten uh, in Kijkduin, hebben zij een. Locatie en er zullen acht Europese deelnemers meedoen. Er zullen dus acht zandsculpturen worden gebouwd in het formaat zoals ze ook vorig jaar bij de Nederlandse kampioenschappen zijn geplaatst. Ja. Uh, het enige verschil met, uh, ten opzichte van vorig jaar is dat uh, ze toen allemaal stonden op het Badhuisplein, daar concentreerde zich het. Ja. En dit jaar zal het uh, verspreid worden door het dorp. Oh, hey. Dat is een verandering. Vertel eens even wat meer. Ja. Hoe door het dorp, waar door het dorp? Er zijn uh, locaties uh, bezocht. Er is een schouw geweest door de Zandacademie om te kijken van waar kunnen wij van deze grote zandsculpturen bouwen. Er moet natuurlijk een grote vrachtwagen met ontzettend veel zand komen. Er moet water beschikbaar zijn. Er zijn een aantal plekken, denk even aan het, het Gasthuisplein, uh, bij het Casino boven, uh, bij... Uh, het gasthuisplein in gaan bij het museum. Waar ze gebouwd gegaan worden. Raadhuisplein. Raadhuisplein zeg eventjes op het plein bij het over de Hema, daar of bij de, bij de kerk, daar is een mooie locatie. Daar is ruimte om te bouwen. Niet in de buitenwijken, van zo nee, nee, Nee, het is echt een uh, bedoeling om het uh, in het uh, dorp uh, te betrekken. En um, aansluitend, uh, daarop kan ik alvast zeggen dat er een uh, bedoeling is om een um, routeboekje te gaan laten samenstellen. En uh, in dat routeboekje zullen alle kunstenaars zichzelf voorstellen. Ze zullen iets over hun sculptuur vertellen. En um, ja, dat boekje dat zal uitgedeeld worden aan de mensen die Zandvoorten uh, zijn of zandvoort zoeken. En uit welke landen komen deze deelnemers? Dat project loopt nog. De Zandacademie is nu met de voorbereidingen daarvoor bezig. De inschrijvingen zijn, dat loopt allemaal via hen. Dus daar hebben we totaal hier vanuit Zandvoort geen zicht op. En ja, zodra de Zandacademie die dat weet, zullen ze ons daarover informeren. Gaan er nog Nederlanders meedoen? Geen idee, geen idee. Ja, dat maakt het spannend. Ja. We gaan even naar vorig jaar, want uh, ja, toen hebben we ook zo'n festival gehad, een soort uh, voorfestival. Uh, als we dat goed hadden gedaan, dan zouden we eventueel kans maken op zo'n Europees kampioenschap. Hoe is dat gegaan? Nou, vorig jaar zat ik uh, nog niet in dit project, dus hoe het precies gegaan is kan ik je niet vertellen. Ik weet dat het goed bezocht is, uh, dat het net stond, was het nogal kwetsbaar. Er waren toch wel wat mensen die dachten van leuk, daar kunnen we wel uh, eventjes uh, ook uh, onze uh, hand aan wijden. Uh, aan, uh, en dat ging natuurlijk helemaal goed, dus zijn er zijn de hekken geplaatst. Daarna zijn die hekken er toch weer afgehaald om het toch wat aantrekkelijker te maken. En vanaf dat moment ging het gewoon heel goed. Ja, voor mij haalden ze die hekken weg op het moment dat, dat het toch een beetje de einde einde van de tijd uh, uh, daaraan. Het project, uh... kwam. Dus het had niet zoveel uitgemaakt meer of die mensen uh, de zandculptuur gingen beschadigen. En dan zie je dus inderdaad, nee als het niet meer uitmaakt, dan is het ook niet meer spannend. spannend. En dan doen we het ja. niet meer. Ja. Misschien voor volgende, voor deze keer, maar moet ik niet voor de radio zeggen. Moet je gewoon zeggen, nou ze blijven twee weken staan ja, en daarna mogen ze, ze weg. En dan kan je ze nog een jaar uh, Sander hekken. Ja. Staan. Als het weer meespeelt, kan het natuurlijk echt heel lang blijven staan. Ja, het hoofdstuk beveiliging wordt nu wat moeilijker. Hè? Ja. Vorig jaar stond het allemaal bij elkaar. Ja. Kon je er ook camera's op zetten. Ja. Ja, dat zou nu ook kunnen, maar... Dat, is wel dat wordt heel kostbaar. En uh, ervaring van Zandacademie, uh, waar, want wij zeiden ook van ja, je hebt natuurlijk ook wel horecagelegenheden hier. En ja, hoe zal er door de bezoekers van de horeca mee omgegaan worden als daar een zandscultuur ook in de buurt staat? Ervaring van Zandacademie is dat uh, er dan eigenlijk te veel toezicht is, dat mensen het eigenlijk wel laten om iets te doen. Mm. En nee, zij is een op hebben natuurlijk. Ja, maar dan is nog de, de omgeving, speelt dan toch wel mee dat mensen denken van nou, laten we het toch maar niet doen. Dus hmm. een beetje de sociale controle. We hebben diverse slooproutes in zo'n Ja, maar we gaan. Wandel- <laughs> <laughs> en slooproutes. <laughs> ja. En hoe lang uh, bestaat al een Europees kampioenschap? Daar kan ik jou geen antwoord op geven, hmm. Richard. Nee. nee. Okay. Uh, nou, de volgende vraag misschien ook niet. Waar zijn deze nog meer gehaald? Nee. nee, dat uh... Scheveningen hoor ik. Is het de Scheveningen een keer gebeurd, Gert? Ja, ja. Ik hoor nu Gert van Kuik ja. die bij ons de bar, uh, bar dienst. Um, ja, misschien de volgende vraag. Zijn Nederlanders er goed in? in? Nederlanders, ja. En dat hebben we vorig jaar natuurlijk kunnen zien. Ja, maar ik, ik heb geen idee hoe dat zich levelt ja. met internationaal. Ja, ja. ja, we staan uh, op de nummer twee. Je hebt Japan. Oké. Okay. En uh, Japan komt trouwens, is nu onlangs het, het eerste museum op het gebied van zandsculpturen gebouwd. Museum? Hoe moet ik me ja, dat voorstellen? het is een heel groot museum gebouwd. Daar is uh, een van de mannen van de zandacademie is daar, uh, geweest. En uh, daar staan gewoon hele grote sculpturen. Oké. Okay. Ja. Oh, ja. Maar ik neem aan dat Japanners niet mee mogen doen, want dat zijn nee, geen Europeanen. Ik bedoel, nee, ik zijn Europeanen, maar het, dat, dat is wel de nummer 1 in we Ben Wel ja. blij dat je wakker bent, Dom. Nee, ik ben daar helemaal bij. Ja, ja. we zijn hier ook niet. Australië ook niet. Australië ook niet. Ja, nou, dat is de voorzitter van de ondernemers en die zegt dat het niet mag. Dan mag het dat niet. Dan mag het niet, voilà. zijn grenzen. Ja, ja maar even het internationale ja. karakter. Uh, je weet het niet, maar streven jullie naar uh, één afgevaarde per land. We hebben natuurlijk een heleboel Europese landen. Ja, weet je, wij als Zandvoort bieden het, het aan. Hè. Wij willen graag de uh, Europese kampioenschappen hier hebben. Maar het, uh, de, de deelnemers, zeg maar, dat gaat echt allemaal via Zandacademie. Dat, daar, daar staan wij verder helemaal buiten. Dus okay. We weten dat het er acht zullen zijn. Ja. Uh, en dat, dat is Jullie faciliteren eigenlijk. de plekken ja, en, en hoe dat ingevuld wordt doet ja, de Zandacademie. Dat, uh, daar is de Zandacademie bij betrokken. en uh, het, het thema... Ja, dat is dan wel bekend, dat zijn zagen en uh, legenden. Dus dat hmm. is ook iets wat, uh, nou. wat al bekend is. Maar wie uiteindelijk de acht deelnemers zullen zijn, dat, dat weten we nog niet. En, en even praktisch, wanneer, ja. uh, wanneer is het festival? Het festival is in augustus. Mm -hmm. um, dan beginnen ze dus met het hele voortraject, de kisten bouwen. En uh, uiteindelijk gaat dat dan over echt in het, het storten van het zand, uh, het karven van, uh, van de beelden. En dan eind augustus staat dat allemaal. En dan 31 augustus is de officiële opening. En vindt de jurering plaats. En hoe lang blijft het dan nog uh, staan? Nou, als we kijken zoals het vorig jaar uh, is gegaan. Dan denk ik dat we toch tot uh, eind december uh, plezier kunnen hebben van deze zandsculpturen, En misschien nog wel langer. Hmm. Uh, de, de die van vorig jaar werd in december afgebroken. Volgens mij wel. Ja. Ja. Het heeft er heel lang gestaan. Had... Het is, dan hangt ook een beetje af van, uh, van het weer. Ja. En, en, uh, 100 meter, dat ja. was ook een vraag. Hoe krijgen ze dat in godsnaam voor elkaar? Ja, het is toch dat, helemaal geprepareerd. Dat, dat heeft in stormen, in regen ja. gestaan en dergelijke. Ja. Heb je een idee hoe ze dat prepareren? Dus ze prepareren het, ze, ze lijmen het. Uh, okay. Of ze, lak, ze lakken het, ze spuiten het in. En uh, ja, daardoor kan het gewoon langer blijven staan. De, de samenstelling van het zand is... Het, het zand het, komt uit, uh, uit Nijmegen, uit de rivier. Ja. En het, is, uh, ja, het zijn dus uh, geen uh, zandkorreltjes. Uh, maar het zijn echt uh, vierkante korreltjes die dus echt... ...gebouwd kunnen worden op elkaar. Het is dus echt specifiek zand. Ja, ja, ja. ja. Dus een wat groffere zand. Grovere korrel. Mengen ze daar nog wat doorheen door het een beetje meer te laten plakken? Ja, volgens mij het water, maar... Alleen oh, ja, de hele structuur. En de lijm gaat daar, ja. daarna doorheen En dan wordt die uh, afgelakt. Ja, uh... ja, ja, dan wordt het uh, ja, afgesloten het, van ja. regen en wind ja. en dergelijke. Ja. Want ik zag ook dat het wel zeker verstevigd is. Hè? In de beelden zitten ook buizen of, of stokken of wat dan ook. Geen idee. Nee, nee, nee, ik Heet heb het, het, vorig jaar het, proces niet, het proces vorig jaar niet mee. Uh, nou, ik liep er langs toen ja. ze bouwen waren en toen zag ik toch wel degelijk buizen uitsteken ah, okay. waaromheen gebouwd... Ja, je moet de hoogte natuurlijk in. Ja, ja. en dan breekt het natuurlijk ja. vrij snel als ja. je het uh, ja. niet doet. Hey, en verwachten jullie veel uh, mensen van buiten Zandvoort? Ja, twister, ja. als we kijken dan uh, wat ik heb gehoord over het vorig jaar, wordt het goed bezocht. En gaan we geen aantallen vragen, want dat zullen we achteraf uh, pas kunnen, kunnen melden. Uh, ja, we verwachten toch heel veel mensen. Er wordt door de Zandacademie toch wel veel uh, rugbaarheid aangegeven. Mm. Uh. Zij doen ook een stukje meer. Zij doen een stukje meer, ja. Oké, okay, nou, dan ja. uh, nog, nog even. Nog één vraag? Ja, dat stukje logistiek eromheen. Uh, het verzorgen eventueel van hekken, uh, uh, aanvoeren van zand en al dat soort dingen. Regelen jullie dat ook of dat gaat wordt allemaal het in door de academie gedaan? Uh, ja, wij, wij, verzorgen, wij faciliteren natuurlijk, wij uh, uh, zullen ervoor zorgen dat de wegen afgezet zijn, moeten, worden, moeten zijn als dat nodig is. Uh, ja. Dus dat stukje ligt bij de gemeente Zandvoort. En ja, daar waar wij ze uh, kunnen helpen, zullen we dat zeker doen en wat ze van ons uh, vragen. Komt er nog uh, iets van een brochure waar een wandelroute annex beschrijving van wat men kan zien? Ja, dat is dat boekje waar ik het inderdaad net over ja. had. Dat waar alle kunstenaars zichzelf in... Ook met een wandelroute. Uh, de wandelroute komt daarin. Ik kan nog vertellen dat uh, aansluitend daarop dat wij de ondernemers van Zandvoort gaan benaderen. Zij kunnen een zandsculptuur in klein formaat aanschaffen. Dus dat wordt dan zeg maar een etalagesculptuur of Leuk. dat ze een binnen in van een bestaande die gebouwd is. Ze kunnen hem zelf uh, helemaal gaan uh, creëren. Dus ze kunnen zelf uh, hun, uh, een, een beeld bedenken wat voor toepassing is op, uh, op hun zaak. En die wordt dan gemaakt Die wordt gemaakt. dan gemaakt. Er komt eerst een kunstenaar, die komt dat uh, met zijn schetsen. Die gaat dat tekenen. Ah, en maar. uiteindelijk prik je een datum. En dan wordt die uh, ja, op de plek uh, waar die moet komen, wordt die gebouwd. voor voor ons programma. Goedemorgen Zandvoort ja, ja. van Sculptuur, is dat ja. wel? Ja. Blijkt ja. wel ja, Hoe dat eruit ja. ziet weet ik niet. Nee, ik maar... nog niet. Maar... Ja, ja. En uh, ja, die blijft natuurlijk binnen. Dat kan jaren gewoon Staan. En we hebben hier een heel actieve chocolaterie... die ja. vast van de beelden... maar hij moet we dat maar doen. En wat ik nog wel weg. even wil zeggen... is het Zandvoortsmuseum. Museum. Hè. Dat gaat vanaf 15 juni een tentoonstelling... wijden uh, aan de zandsculpturen. Ah, oh, leuk. Dus uh, 15 juni tot eind oktober... Toen uh, zij de hele geschiedenis... Uh, de opbouw van een sculptuur. Dus daar kan ook iedereen naartoe. Dus dan naartoe. kunnen ze op de route... meteen even naar het Sandvoorts uh, Museum. Oké, nou, okay, nou hartstikke uh, bedankt... dat je, dat je ons uh, wilde vertellen over de Europese kampioenschappen, Ingrid. Graag gedaan. Ook heel veel succes met de ondernemersvereniging uh, ja. Zandvoort. Dankjewel. En uh, nou, ik hoop dat het een succes wordt. Ik hoop het ook. wel. En uh, ja, we gaan nu naar uh, muziek. Uh, ja. Zandsculpturen die praten niet. En daarom gaan we luisteren naar The Sound of Silence van Simon Carfunkel. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you.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 And we'll take it like I saw Ten thousand people, maybe more People talking kom Terug bij Goedemorgen voor voor Hotel Hoogland. Nou, het is prachtig weer, dus uh, wilt u een keer uh, naar Hotel Hoogland komen om uh, radio te kijken, dan uh, bent u van harte welkom. Gratis koffie en thee wordt uh, door onze centrummanager Gert van Kuik uh, geschonken. Nou, we beginnen met het volgende onderwerp, en dat is uh, toneelvereniging Hil Wim Hildering. Die uh, zit hier aan tafel. En dat zijn Antoine en Jennifer. De jeugdleden. De jeugdleden. En uh, Martijn een van de regisseurs die zit, die is ook aangeschoven. Welkom, Martijn. Um, Antoine en Martijn doen even samen met één microfoon ja. even draaien. Ja. Af en toe, okay. ja. um, Jennifer, wil jij je even kort voorstellen? Hallo, ik ben Jennifer, ik ben 18 jaar en uh, ja, ik speel nu voor de tweede keer mee bij de jeugdvereniging van Hildering. Kijk, Antoine, wil jij je voorstellen? Hallo, ik ben Antoine Kuin, ik ben 14 jaar en ik uh, speel nu voor de derde keer mee. Met toneelvereniging Wim Hildering. Kijk, en dan hebben we als uh, laatste Martijn. Martijn, wil jij je even voorstellen? Uh, ja, ik ben Martijn Olieslagers. Ik regisseer nu voor de eerste keer. Ik moet even op adem komen. Oh. Ja, nou, we zullen, zullen je even sparen dan? Maar jij bent regisseur? Ja, samen met uh, Martina Aardegeest. Uh, we hebben vroeger allebei bij de jeugd gespeeld. En nu regisseren we. Ja, prima. Nou, ga, Kom er even bij. Ik hoop dat je over 10 minuten een beetje, nou, ja. beetje bijgekomen bent. Ja. Uh, hoeveel jeugdleden kent uh, de vereniging Wim Hildering? Nou, nou, doe ze gok. Ongeveer um, 13 kinderen denk ik. 13. Ja. Zo, dat is, uh, dat is behoorlijk. Want hoeveel uh, spelers heeft Wim Hildering in totaal, weet je dat? Nou, als je met de ouderen erbij telt, ja, ja dat Als je bedoel... met de ouderen erbij telt, ongeveer um, rond de 30 denk ik. 30, 30 ja, zo had ik het maar ook. Maar er zijn vorig jaar nog wel wat le leden, jeugdleden weggegaan. Anders hadden we nu of zo 8 kinderen gehad. Oh, zo, weet je. Ja. Ja. ja. Maar ja, die ja. kunnen ja. toch niet allemaal meedoen, toch? Met één uh, voorstelling of zie ja, ja, dat Dat een hele grote. Ah, Oké. Okay. En wat is dan bepalend? Het aantal kinderen en daarvoor wordt een voorstelling gemaakt met alle kinderen die dan meedoen? Of wordt er eerst een voorstelling gekozen en dan worden de kinderen gekozen vervolgens die mee kunnen doen? Snap nee, je? Um, ze kiezen op het aantal kinderen. Ah, Oké. Okay. Dus iedereen, het is de bedoeling dat iedereen meedoet? Iedereen doet mee. Ja, de regisseur zit uh, druk uh, te, te schudden. Um, Jennifer, hoe is het voor jou om lid te zijn van de vereniging? Je bent betrekkelijk nieuw, anderhalf jaar of zo, zie ik er nu bij. Nee, ik zit er wel al drie jaar bij, maar ik heb vorig jaar niet mee kunnen spelen. Oh, Oké. Okay. Dus, uh... dus dat was je eigen keuze? Ja. En hoe is het om uh, lid te zijn? Ja, ik vind dat het wel gezellig We mogen ook naar de uh, voorstellingen van de volwassenen. En uh, ja, dat, daar leer je ook wel veel van, het is gewoon leuk. Hmm. Ik heb het er altijd wel al aan gezien. zin. Dus... Ja. Even voor, uh, wat is ongeveer de leeftijdsgrens voor een jeugdlid? Ik ben de oudste. En dan en praat je van, van 14 tot 18 ongeveer? Ja. Is dat ook de groep? Ja. ja. Okay. En hoe komen jullie aan leden? Gewoon via mond tot mond reclame? Ja, volgens mij wel. Ja, vooral via mond tot mond. Ja. Vooral via mond tot mond. Heel soms in de krant staat het ook, staat ook nog. Ja, lastig die radio? Ja. <laughs> Zeker zo. En hey, zoeken jullie nog leden? Ja. Nee, op het moment niet. Nou, nee, nee. Oké. Okay. Nee. Dat hoor je niet vaak. Ja, de regisseur ja, die is... We altijd uh... nieuwe leden natuurlijk. Alleen het is lastig omdat uh, we bij de jeugd altijd wel graag willen dat iedereen... Meespeelt en uh, als je, hoe groter de groep is, hoe lastiger het is natuurlijk. Maar goed, als je er graag bij wil, dan gaan natuurlijk altijd mensen weg. Dat kan je niet voorkomen, die te oud worden of die gaan studeren ofzo. En uh, dus nieuwe mensen zijn altijd welkom. Ah, oh, oké. Okay. En Martijn, uh, meteen de vraag aan jij. Je, je zegt, uh, ja, ik speel niet meer. Ik was jeugd speel. Uh, maar ik regisseer nu hier Ga je regisseren in het volg Of ga je ook dan bij de ouderen mee uh, spelen uh, Nou ik weet nog niet of ik uh, nog een stuk ga regisseren Dat hangt ook een beetje vanaf hoe het allemaal gaat lopen ja, <laughs> de de Het dat is het je eerste hè? keer Martijn <laughs> Ja, maar uh, En ik, uh, ik ga zelf ook weg uit Zandvoort uh, Is het plan Dus ik weet niet hoe het dan gaat lopen Ik ben dus bijna klaar met afstuderen Dus het ligt er een beetje aan hoe druk ik het heb Maar als het kan dan wil ik het wel heel graag nog een keer doen Want Blijf je het, doen? Ja, het is gewoon super leuk met al die uh, jonge mensen en uh, iedereen is gewoon super enthousiast en het is altijd heel gezellig ja. dus ja hoe ben jij daar terecht gekomen bij die mildering uh, en nou mijn vader is voorzitter uh, van de vereniging dus je bent zoon van. ja klopt okay. ja, ja. en je, je doet een uh, studie is dat toneel gerelateerd uh, nee ik studeer fotografie dus het is uh, okay. wel anders nou, wel maar het wel creatief dus. ja. creatieve ja. hoek ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. hoeveel uh, voorstellingen hebben jullie per jaar, Jennifer. Uh, de jeugd heeft één voorstelling per jaar en uh -huh. de volwassenen volgens mij drie? Nee, twee. Oh, twee. twee. Twee. Ja, dat was mijn vraag ook eigenlijk toen ik het een beetje las van, van wat jullie doen. Ik zag maar één voorstelling staan. Is dat niet ontzettend zonde van al die moeite die jullie erin stoppen? Ja, dat is het wel. Alleen volgens mij hadden we dit jaar en hadden ze dit jaar ook gekeken of we twee voorstellingen konden doen. Maar zijn ze eruit gekomen nog één jaartje kijken hoe dit, deze voorstelling met de nieuwe regisseurs gaat? Ja. En dan voor volgend jaar kijken of we dan twee keer kunnen, want dat willen wel jeugdspelers. Ja, in de eerste plaats is het maar heel beperkt voor het publiek, want het is in de krocht. Ja. Ja. ja nou daar, daar is maar een beperkt aantal mensen mogelijk om dat te bezoeken misschien zijn er wel veel meer ja, als je gaat kijken naar dertien uh, spelers of veertien uh, nou ja daarvan alleen al familie uh, vult de zaal bijna nou en er zijn er nog wat meer zandvoerders die het ook willen zien ja, hebben we hebben bij drie keer volle zaal ja klopt drie keer volle zaal ja drie keer volle zaal met ja. Ja, de jeugd ja. Ja. ja dus ja al die moeite en dan voor één uitzending dat, of één uh, uitzending <lacht> nee, dat ja, dat is, ja. is uh, radiotaal. <laughs> Voor één uh, voorstelling, dat is, uh. dat is een beetje zonde eigenlijk hè, van al die moeite. Maar oké. Misschien volgend jaar beter. Hè. Ja, maar in de vorige jaren hebben we ook eerst. Ja. Allemaal oefeningen gedaan, zelfvertrouwen oefeningen. Dan hmm. zijn we pas na december, na de winterstop, weer verder gegaan met de uh, voorstelling. Ah, Oké, okay, wat mooi. Dus je gaat niet alleen puur op je kwaliteit van het toneelspel uh, je richten, maar ook zeg maar, op je persoonlijkheid om een betere toneelspeler te worden. Ja. Nou, dat is mooi, dan pik je er nog wel wat uh, mooi wat mee. Misschien is het ook heel aantrekkelijk voor mensen thuis om uh, te denken: hé, hey, mijn zoon of dochter die, uh, kan ook nog wel wat zelfvertrouwen gebruiken. En ik heb moet zeggen, ik heb zelf veel uh, theater Sport gedaan hier is En het is erg goed voor je zelfvertrouwen en, en creativiteit om ja, ja. dat te dat, dat ja. doen. Spelen jullie we ook wel eens gezamenlijk met uh, volwassenen dat er een soort combi uh, komt? Want ik neem aan dat er in bepaalde volwassen stukken ook kinderen. Uh, hè, bijvoorbeeld het, het, het, nou ja, of jongeren. jongeren. In... Wij hebben het nog niet meegemaakt. Nee. nee. Zijn dat nog plannen? Ja. Of? Uh, in 2013 Martijn? geloof ik is het jubileum. En dan uh, willen ze wel een soort uh, visie doen tussen de volwassenen en de kinderen. Um, dan willen ze echt een hele grote productie gaan maken. Dus dan uh, doet eigenlijk iedereen mee. Hmm, maar dat past dan misschien niet meer in de krocht? Of, uh... Uh, nee, dan uh, doen ze het waarschijnlijk uh, in een sporthal of uh, iets dergelijks. Oh, Oké. Okay. Ja, in... Dat is ook wel eens buiten gedaan, geloof ik. Ja, dus. ja. leuk. En uh, nu Martijn toch aan het woord is. Uh, Martijn, decors maken en al dat soort dingen meer. Bemoeien jullie je daar ook mee? Of wordt dat gedaan voor jullie? Nou, uh, we hebben een hele goede... <laughs> ik wordt gelachen. Nou... We hebben een hele goede decorploeg en die doet zeg maar het hele grote uh, gedeelte, dus de schotten neerzetten en uh, wij overleggen wel als regisseurs met uh, decorploegleider uh, die dan uh, wat onze ideeën zijn om, en of dat realiseerbaar is. En we hebben wel zelf uh, decorstukken geschilderd, die, uh, we hebben allemaal dozen verzameld, want we hebben ook namelijk een ruïne en uh, die hebben we allemaal geschilderd zelf, dus dat, uh, dat doen we ook ik, ik allemaal samen. Dat je continu een hele brede uh, grijns hebt. En Jennifer die doet mee. Wat is de, de catch hier? Oh, ik heb geen idee. Maar ik, ja, ik lach alleen maar omdat ik moet terugdenken aan die middag en zo. Ja, ik ook. Dat is gewoon heel grappig. Iedereen zat we onder de, de, de verf de en zo. Ah, okay. en dus Om het, uh, we doen ook dat soort dingen tussendoor. En we hebben ook film gekeken met z'n allen die over het stuk gaat. En uh, um, we hebben ook, wat hebben we nog meer gedaan? Sinterklaas. Oh, Sinterklaas gevierd. Ja. Dus we doen ook nog dingen erbuiten. Dus het is gewoon heel gezellig. Ja, en dan Sinterklaas en Pieter zoeken. Dat is dan geen probleem natuurlijk, bij zo'n toneelvereniging. <laughs> We gaan even naar het, uh, naar het stuk. Uh, misschien moet ik even. Ja. Huh? Oh, de Pieter komen uit Spanje, die zijn hier niet. Ach, dat is waar. Ja, dat is waar. Ja, dat, uh, ja maar je kunt ze naspelen hè, soms. Uh, we gaan even naar het stuk, uh, Martijn. Uh, kun je iets vertellen over het stuk? Uh, nou, we spelen Jack the Ripper. Uh, tenminste, een variatie op Jack the Ripper. Het is een uh, komische thriller. Ja, een komische thriller. Ja, yeah, het no, uh, met yeah. veel moorden, wat leuk. Ja, het is zeg maar een, uh, er worden moorden ingepleegd, maar er zitten ook weer hele grappige dingen in, en uh, dingen gaan fout, en nou, ligt dan mensen, en onder de, tafel de mensen, Ga ja. ja. verder Martijn. Het is zeg. gewoon heel erg, uh, ja. ja het is echt iets van allebei, soms is het heel spooky en soms is het gewoon heel grappig. Hebben ja. jullie ook lijken erin dus? Ja, we hebben ook lijken, ja. We hebben een bepaalde acteur, een bepaalde acteur ook die alle lijken wil graag spelen. <laughs> Ja, daarom vroeg ik het ook. Dat lijkt me een geweldige rol. Jij zou wel eens lijk willen spelen, John? Ja, dat is, dat is heerlijk. Ja, ja. Een heleboel mimiek. Dat <laughs> ja, is wel heel moeilijk. Ja, dat, ja, uh, dat maar dat zijn jonge vrouwen. Ik kan dat niet. In dit stuk zijn het jonge vrouwen die vermoord worden. Ja, ja klopt. Dat is waar. Ja. Hey, en uh, wanneer.. Uh, wanneer uh, Gaat het allemaal uh, zich afspelen? Uh, 21 april is de voorstelling. Dus, S avonds? Ja, om 8 uur. Oh. In de In krocht. De krocht. Ja, en, uh, kaartjes zijn nu ook verkrijgbaar bij de Bruna. Voor het eerste keer hebben we voorverkoop. En uh, ook op de avond zelf bij de krocht. Als er nog kaartjes over zijn. Oh, we precies over de week dus. Uh, dus het ja. wordt hollen naar de Bruna. Ja, uh, wat, uh, Hoeveel lichter maakt het met een kaartje? Uh, 5 euro. Kaartjes zijn 5 euro per nou, stuk. Dat vast nog wel. Uh, nog wel te doen. Dat is heel goed te doen. Hebben jullie nog enig idee hoeveel kaartjes nog te koop uh, zijn? Uh, nou, ik ben van de week eventjes naar de Bruna gegaan om te vragen. En toen hebben ze voor... Het viel nog mee. Uh, ze hebben voor 100 euro hadden ze kaartjes verkocht. Dus het zijn 20 kaartjes. Ik weet niet precies hoeveel kaartjes er naar de Bruna zijn gegaan. Want het zijn natuurlijk ook heel veel kaarten naar uh, familie familie en zo En uh, vriendjes, vriendinnen die allemaal uh, vrijgehouden zijn. Dus, uh, maar er zijn nog wel kaartjes. Maar ik weet niet precies hoeveel. Maar... Ga er maar vanuit dat jullie een volle zaal hebben, natuurlijk. Ja, ik hoop het echt. Het uh... Ik hoop dat iedereen uh, nog wil komen en dat het heel erg is uitverkocht. Okay. Want dan uh, kunnen ja, ze na... volgend jaar wel twee keer. Natuurlijk, dus... en het levert wat op en uh, ja. het is voor jullie een stimulans om door te gaan. Goed, bedankt voor jullie komst. We weten Graag een stuk meer erover. En uh, heel veel succes hè. volgende week zaterdagavond. Ja, en zaterdag volgende week een beetje nerveus rond te lopen. Ja. Ja, in ieder geval valt wel mee. Ja. Jullie zien de relaxed daar. Oké, okay, bedankt voor jullie komst en uh, heel veel succes. Ja, nou, tot de uh, volgende keer. Tot het ja. jaar misschien. Donderdagavond. We hebben de jeugd aan tafel, dus we gaan met een wat jeugdig muziekje door. Want donderdagavond, tijdens de 3FM Awards, wonnen ze drie awards. Waarvan één voor de beste band. The Raccoon, No Mercy.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 Ik En welkom terug bij Goedemorgen Zantwoord hier bij Hotel Hoogland. We gaan uh, naar het volgende onderwerp en dat, is, uh, dat gaat over Stichting Het Web en Toegankelijkheid Kust en de OV-taxi. voor mij zit uh, Fons Hoenderdos en hij is uh, directeur en contactpersoon van Stichting Het Web. En Ananda Mensen, zij was twee jaar geleden stagiaire bij Het Web. Ja. Uh, Ananda, wil je even voorstellen verder wie, uh, wie of wat je bent? Ja, nou, ik ben Amanda Mens. Ik ben op het moment vierde jaar student maatschappelijk werk- en dienstverlening. En twee jaar geleden heb ik dus bij Fonds uh, uh, onderzocht hoe de kust toegankelijk is voor mensen met een beperking. Oké, okay, dan heb je daar ook een beetje je hart bij met ja. dat soort onderwerpen. Ja, zeker. Maai. Fonds, wil jij je even voorstellen? Ja, nou ja, dan herhaal ik haal ook Fonds Hoenderdos, met een D. Um, werkzaam voor het web En het web doet eigenlijk alles op het gebied van gehandicapt en chronisch zieken in de gemeentes hier in Zuid-Kennemerland. En dat betekent dat aan de ene kant zijn dat, uh, zijn dat heel erg uitdrukkelijke beleidsmatigachtige zaken. De wet maatschappelijke ondersteuning bijvoorbeeld. Of alles wat er nu decentraal naar de gemeentes gaat komen. Allemaal lastige onderwerpen. En daarnaast ook hele meetbare praktische zaken. Zoals bijvoorbeeld mobiliteit, vervoer, uh, toegankelijkheid. Dus echt uh, onderwerpen waar iedereen eigenlijk gewoon overdag mee van doen heeft. Wil je deel kunnen nemen aan de maatschappij. Ja, we gaan even een stapje hoger. Wat is de doelstelling van het web? Nou, als ik het heel erg kort zou zeggen, zou ik zeggen daar waar mogelijk allen mee kunnen doen. En dan met name vanuit mensen met een handicap denkend, maar met, in principe allen meedoen. Meedoen met, mee met alles? Daar waar mogelijk mee doen alles. En dat betekent dus dat je in belangrijke mate probeert iets dat het algemeen toepasbaar toegankelijk is. Gaat dat niet dat je dan uh, individuele oplossingen bedenkt. En zo kun je doorgaan. Hè? Dat je in principe mm. even, maar uh, als je de trein niet uh, toegankelijk is, als de bus niet toegankelijk is, dan verzin je weer vervoer wat weer wat beter afgestemd is. Dus kan bijvoorbeeld de OV-taxi zijn, ben je daar weer niet uit de voeten. Dan kan je bijvoorbeeld de rolmobiel gebruiken. En zo zie je eigenlijk dus van algemeen naar individueel. Maar het gaat verder dan van... Voor dus. Veel verder. Ja. Okay. Dat gaat ook over inkomen, gaat ook over werk, gaat ook over zorg, gaat over wonen, Het gaat over de inrichting van de stad. Alle onderwerpen die van doen hebben met wonen. Ja, nou nee, dat, bij mij ging eventjes een belletje luiden. Een paar maanden geleden had ik hier iemand die zich be bezig hield met toegankelijkheid vakantie voor uh, mensen met een handicap. Allerlei vakantiereisbureaus en, en, en al dat soort dingen meer. Maar jullie gaan veel verder. In, in, uit jouw laatste woorden. Begrijp ik dat beloning en, en dergelijke? Het is niet alleen het vervoer. Nee, zeer nee, Het gaat echt over mensen. Je, je kunt een chronische ziekte hebben, MS bijvoorbeeld. Je kunt, uh, kunt allemaal andere handicaps hebben. Dat ja. heeft invloed. Het heeft zijn kenmerken. Waardoor je soms lastiger ergens gebruik van kunt maken. En als het oplosbaar is, zullen wij daaraan meewerken. Dat doet bijvoorbeeld hier in de gemeente Zandvoort. Er is ook een WMO-raad. Dus het maatschappelijk ondersteuning. Ja is een adviesraad naar het college en naar de gemeenteraad. En daarin worden juist al dit soort onderwerpen besproken. En dat doe je dan breder. Dus niet alleen vanuit gehandicapten, maar ook vanuit ouderen, vanuit jeugd, vanuit de mantelzorg, vanuit de vrijwilligers. En met elkaar probeer je dan deskundigheid in te brengen zodanig dat je het op een niveau brengt dat we het allemaal mee kunnen doen. Klopt dat het jullie vooral een adviesraad zijn? Nou in ieder geval hebben we deskundigheid, dat zou ik in ieder geval kunnen zeggen en dat vertaal je natuurlijk soms in uh, zeg maar hard op meedenken in de plannen, soms in adviseren, soms een beetje ook wel luisteren in de pels zijn, afhankelijk van, uh, van, van het type onderwerp en uh, wat je meemaakt. Ja. Hoe is de jullie al? Een, een mensenleven. Um... mensenleven? Ja, dat kan heel kort zijn, helaas. Maar... Ja, ik denk vanuit de jaren zestig. En dat is op zich wel. Okay. Je merkt dus zelf ontwikkelingen. Toen was het blijkt totaal anders. Toen bestond het echt uit actiegroepen. En nu praat je toch veel meer over geëmancipeerde tijd waarin allen meedoen. en iedereen heeft een stem en verantwoordelijkheid. En dat maakt dus ook dat het web veranderd is. Ja. ja. En, en uh, jij bent waarschijnlijk volledig in dienst, neem ik aan. Uh, of hoe moet ik dat zien? Of? Ja, het is een stichting. En ik... Zet me tamelijk actief in voor twee. Ja, ja betaalde krachten of ja, onbetaalde ja, ja. krachten? Zijn er nog meer betaalde krachten, om een nee, beetje een beeld nee, te, te krijgen? Het organisatie. Vrijwilligers, nou, hoeveel wel, vrijwilligers? Nou, ik denk ongeveer dertig, zal ik zeggen. Dat zijn vaak mensen met ervaringsdeskundigheid, dus mensen die zelf oh, ja, en die kennis hebben, ja, ja, ja. die dus hun deskundigheid inbrengen en hun kennis inbrengen. Hmm. Uh, die deskundigheid inbrengen ik kan me voorstellen bij een gemeente als Zandvoort dat jullie het ambtelijk apparaat adviseren bij, bij het voorbereiden van raadsvoorstellen en uh, allerlei zaken die daarmee te maken hebben ja, ja zo kun je het zeggen de, bijvoorbeeld de, in kijk, wat er heel erg gebruikelijk is is nu die WMO raad ja, ja. Vandaan als, zeg maar, als, als orgaan en wat je merkt in toenemende mate ook de gemeente Zandvoort doet dat buitengewoon goed is dat de beleidsmedewerkers al in een heel vroeg Stadium met de ambtelijke medewerkers ja. in een heel vroeg stadium van denken hun gedachten bij de WMO-raad komen brengen en om te zien: hoe valt dit? Zijn er nu al punten van aandacht ja. waar we iets mee zouden kunnen? Dus zo, je ziet dat daar waar je in het verleden had, werd er een beleidstuk vastgesteld en dan mocht er na, de gemeente mocht dan weer de inspraak er iets op doen. En je ziet nu toch al ietsje gezamenlijkheid. Ja. We gaan even naar de bereikbaarheid van de kust, want daar, daar zijn jullie hier voor. Als specifiek onderwerp, ja. Als specifiek onderwerp, want jullie doen heel veel, maar het gaat nu even, gaan we inzoomen op bereikbaarheid kust. Wat is, wat is jouw visie op de toegankelijkheid van de kust voor de gehandicapten en chronisch zieken? Huh? Of Amanda, ik weet niet. Nou, ik kan hem in ieder geval de aanloop geven. Uh, belangrijk is dat iedereen overal daar waar mogelijk zou kunnen zijn. Amanda is uh, als student, is uh, actief betrokken geweest. Nou, ze heeft het buitengewoon goed gedaan. Uh, en ik denk dat ik het beter aan Amanda kan vragen... wat jouw ervaringen hiermee zijn. Amanda. Nou, wij, wij hebben juist gekeken wat wel wat kan, zeg maar... om naar uh, het strand toe te komen. Mm -hmm. En daar hebben we gelet op de bereikbaarheid... de bereikbaarheid uh, en de toegankelijkheid. Dus hoe kan je er komen... Uh, als je er bent hoe zijn de voorzieningen dan? En als je op het strand bent, ja, waar kan je waar kan je dan naartoe om toch het strand te bereiken? Wat um... zijn de mogelijkheden wat jullie gaan inbrengen? Ja. Maar wat vind je op het ogenblik? De, wat is de status op het ogenblik van de bereikbaarheid van de gehandicapten? Uh, nou, aan de ene kant, er zijn mogelijkheden. En aan de andere kant zijn er ook verbeteringen mogelijk. Uh, bijvoorbeeld bij de afgangen uh, is het ja, vaak stijl. Ja, te stijl, uh, Dat hoor je vaak uh, en sommige hebben inderdaad betonnen platen en dat, ja, dat is makkelijker om ook met een rolstoel naar beneden te gaan. Um, en andere, een andere vetering die ik zou zeggen is uh, de boulevard zelf. Daar um, ja, is het moeilijk zichtbaar wanneer een trappetje gaat komen of niet. En voor ja. mensen met slecht zicht is dat helemaal uh, moeilijk om te volgen. Uh, maar het begint natuurlijk al als ik vanuit Haarlem naar Zandvoort wil. Ja. Wat voor voormiddel kies ik? Ja. Ik kan me voorstellen dat een bus wat lastiger is dan een trein. Nou ja, we, we hebben dat uh, inderdaad bekeken. Um, bij de trein is het mogelijk om uh, assistentie uh, ja. aan te vragen. Dus dan uh, komt er een bruggetje naar de trein toe uh, om erin uh, in te stappen en uit te stappen. Uh, met de bus... Um, ja. Ze hebben een lage instap, maar het is makkelijker ja. inderdaad om met z'n tweeën te gaan, dat je hulp hebt. Ja. Uh, en ook dan zeg ik van ja, op een hele drukke dag is het natuurlijk lastig uh, om met de trein of met de bus te gaan dan ja. op een ja, door de weekse dag. Dat het, uh... Jullie hebben dat al onderzocht ook? Ja, ja. Zou je nou bijvoorbeeld uit Nieuw Unicum, hè, want je kent die Unicum natuurlijk, neem ik aan. Ja. Zou je dan met een rolstoel, de gelukkig zijn die dingen, elektrisch en kun je daar een heel stuk rijden. Kun je nou bij Nieuw Unicum vertrekken, naar Zandvoort rijden en dan daar ergens een strand uh, oprijden en dan overgeladen worden in een strandstoel? Is dat mogelijk tegenwoordig, dat je dat helemaal in je eentje doet? Of, of... Nou, ik, ik, Is zo ik ben samen met, met uh, twee mensen van Nieuw Unicum uh, naar het strand gegaan uh, en hebben wij gewoon het fietspad gevolgd. Uh, mm -hmm. Uh, en uh, ja, we zijn uh, naar beneden gegaan. En ja? uh, de strandrolstoel hebben we toen niet gebruikt. Want uh, daar was ook het weer niet voor. Maar uh, het kan inderdaad. Ja. En, en welke, welke, af, welke afritten kun je dan nou nemen met een elektrische rolstoel? Uh, ga ik heel even spieken. Um, de strandtenten die uh, volledig geschikt zijn. Mm -hmm. zijn Take 5, uh, de haven van Zandvoort, Beach Club 10, Today at 12 en Jeroen. Mm -hmm. uh, en daar zowel de afgang als de bereikbaarheid binnen, uh, binnen de strandtent zelf. Uh, die, die is uh, yeah, goed te doen. En is het, er is een strandrolstoel aan. Uh. zijn Zij de Zij ook. stijl ook, dat klopt. Ja. Zij ook strandnoord? Stond dat nee. er ook bij? Want hij heeft wel een strandrolstoel. Oké. Okay. En het grappig dat hij dan geen... Uh... Ja, goed dat het ja, We zijn toen alle strandtenten afgegaan. En misschien dat in die twee jaar weer iets veranderd is. Dus ja, ja, het zou kunnen. Ja. Ja. ja, maar Richard, het gaat ook om plaveisel Het hoeft misschien niet eens zo erg stijl te zijn. Maar ja, als het, het heel hobbelig is ja. en bol loopt, en, en, en, dan is het ook al lastig om ja. eraf te komen. Ja, Want in Noord, bij de reddingspost Noord, ligt ook een brede afgang. Waar alle strandventers uh, afgaan. Ja. Maar die is niet zo geweldig qua plaveisel ja. Nee, je, je kan naar links of naar rechts ja. afbuigen en ja. natuurlijk ja. Wanneer je met tweeën bent is het ook weer makkelijker om te doen dan, dan wanneer je alleen bent. Ja, natuurlijk. Dat is ook zo. Ik noem nog even de strandtenten waar mensen naartoe kunnen als ze geen invalide zijn. De Take 5, uh, de haven van Zandvoort, Beach Club 10, Today at 12 en Jeroen. In strand Noord. Ja, en wie weet in die twee jaar is eventueel, uh, ja, zijn er wel verbeteringen aangebracht, maar daar kan ik niks over zeggen. Ja, en ik weet dat de EHBO-post ook een strand, uh, strandrolstoel uh, heeft. Misschien uh, mag ik eventjes toon. Ja, natuurlijk. Uiteindelijk, het ging net over de trein, hoe je hier kunt komen. We hebben ook het product OV-Taxi ja. van de Bios. En die wordt nu uitgevoerd door de Bios. Nou, OV-Taxi is in allerlei vormen. Dat is waar mensen met een indicatie zeg maar, die gebruik van kunnen maken. Hij heeft jarenlang buitengewoon slecht gepresteerd. Uh, nou, ik ben blij om nu te kunnen zeggen dat uh, de Bios, zoals die, die nu uitgevoerd wordt, de OV-Taxi buitengewoon goed doet. Is, is, is Bios het bedrijf? Is het bedrijf toch? Ja, tot, uh, tot, tot begin 2011 deed het connection en, en nu is het overgegaan. Oh, okay. We zijn recentelijk ook bij bedrijven op bezoek geweest. Nou, het is formidabel hoe zij zich inspannen om het goed te laten doen. En dat blijkt, blijkt eigenlijk ook uit de prestaties zoals er nu zijn. Voor mm. ons eigenlijk vanuit het web ook reden, als een voorbeeld waar we nu mee bezig zijn is, al die mensen die een beetje teleurgesteld zijn geraakt en er geen gebruik meer van durven te maken bijna. Om ze okay. weer te informeren en te enthousiasmeren. Want uiteindelijk uh, mobiliteit is razend belangrijk in het kader van meedoen. En hier krijg je ook weer een stukje onbekendheid. Men hoort eigenlijk nog steeds de, ja, de spookverhalen dat het misgaat. Of die zijn blijven hangen nog uit het verleden. Op dit moment is de BIOS... Uh functioneert goed en zoals ik het bedrijf zie willen ze het nog veel beter gaan doen. Dus ik wou ze ook even een pluim geven. Nou bij deze, voor heel zand voor de pluim voor bios, is dat een, is ook een stichting of een bedrijf? Of? Het is een landelijk opererend bedrijf. Ze doen een aantal vervoersdiensten, ze doen oh. andere gemeentes ook wel ambulance diensten. Ze doen de Schiphol taxi, mm. Rotterdam hebben ze een stevige poot. Prettig is ook dat ze in Alkmaar ook het OV-taxi vervoer hebben. Waardoor de aansluiting boven het kanaal en beneden het kanaal uh, een stuk gunstiger te plannen is. Ja, het, het kan nu gesynchroniseerd worden. Heel veel van elkaar afgestemd worden. Ja. Uh, die OV-taxi uh, heeft aangepast vervoer. Dus wat je ook wilt. Het, het kunt. Hè? Het kan met een busje. Het kan met een personenauto. Uh, nou, Ze hebben in belangrijke mate... Uh, uh, ja, ze hebben de, de Volkswagen Caddy. En dan de verlengde Caddy heet dat dan nog. Ja. Hè, dus daar kunnen eigenlijk al de kleinere rolstoelen in. En dan hebben ze de Mercedes Sprinter. En dat is echt een bus. Daar kan je echt recht op Met instaan. een lift. Uh... Ja, ja, maar dat heeft natuurlijk ook die verlengde Caddy. Ook, want je, je krijgt anders. Ja, ja, als en je, je dus, de rolstoel dus, uh, rolstoelen Rolstoelen moeten er wel in kunnen. Ten slotte, dus die liften zijn er. Er worden ja. hoge eisen gesteld. Ook aan het vast kunnen zetten nu van de, van de rolstoelen. In het verleden wilden er nog eens ongelukken gebeuren in taxis. Als je remt of wat er dan ook gebeurt. Dat dan de... De rolstoel door de bus rijd, ja. dus En daar waar ja. mogelijk moeten mensen ook overstappen van de rolstoel. Het is een goed en veilig vervoerssysteem. Er worden hoge eisen aan de auto's gesteld. Chauffeurs krijgen goede cursussen, want het helpt natuurlijk ook. Die moeten weten waar het over gaat. Ja, ik uh, hoe zit het daar? Moet je van tevoren je strandbezoek plannen? Oftewel bij BIOS bestellen voor de volgende dag? Of als het uh, mooi weer is, oh, ga vandaag naar het strand. Laat je eens bellen. Ja, nou, het is een mooi iets. Het is, uh, nou, vooral eerst uh, het Russen. Tot, tot een uur van tevoren is mogelijk. Uh, een uur als, van tevoren ook? Ja, uh, aan te raden is natuurlijk als je weet dat je gaat, plan het iets sneller van tevoren, is voor het bedrijf makkelijker en voor jezelf ook een stuk rustiger. Wat ik er nog een keertje extra aan toe wil voegen is, uh, het lijkt erop dat het dus alleen voor mensen met een handicap is, met een pasje en dat is dus niet ja. het geval. Het heet OV-taxi. Ook alle overige doelgroepen mogen er gebruik van maken. En voor sommigen zijn er ook mooie kortingsregelingen voor mensen met 65 plus. Is ja. Denk ja. ik net, het tarief is het dubbel ongeveer van het normale busvervoer. Dus dat is nog steeds een aantrekkelijke vorm om van huis tot op het strand te komen. Zeker als je bedenkt dat je dan je auto niet hoeft te parkeren. Ja, ja, ja, of, ja. Ja. Ja. Uh, ja. Maar daar zullen jullie niet mee bemoeien. Want ik lees even, lees even Stichting Web behartigt de belangen van gehandicapten en chronisch zieken in zuid kennemerland Dus mensen die op leeftijd zijn, in principe niet, neem ik aan. Die nou, moeten dat ze allemaal zelf... Uh, ja, maar wacht even. Dus, er zijn, hij heeft het over OV-taxi en jij hebt het over het Web. Dat zijn twee verschillende... Ja, maar dat is ook niet Taxi. Ja, over Taxi, dat is het bedrijf... ...wat dus iedereen kan vervoeren. Ja, als, ze ja, gebruiken, als je gezond bent. Zij gebruiken... Ja, maar dan, uh, dan is het... Uh, nou, niet het prettige, maar gelukkig is de leeftijdsopbouw... ...nog steeds zo dat uh, de functiebeperkingen... ...komen met het klimmen der jaren. Dat okay. is maar goed ook, hè, dus dat het niet... Ja, maar dat wou ik even in. duidelijk hebben, jullie... Ja. Nee, dus ouderen, uh, die komen wij eigenlijk... ...altijd dan wel intern tegen, dan wel in alle... ...overlegvormen. Oh, okay. ja. Juist... Uh, kijk, ouderenbonden richten zich meer... ...op ouderenaspecten... En en daar waar het ouderen gaat en stukjes mobiliteitvermindering. Want het hoeft helemaal niet altijd rolstoel te zijn. Dat kan ook nee. zijn dat je uh, wat makkelijker met de rollator uit de voeten ja. kunt. Dus dan kijk je hoe ga je met de rollator om. Er zijn een geleidelijke overgang. Uh, ouderdom leeftijd is geen ziekte, mag ik opmerken. Hè, maar uh, zo heel voorzichtig zie je wat functies afnemen en om mee te kunnen doen. Hey. Daar zet het web zich ook voor in. Dus ook voor ouders. Oké, ja. hey, we, gaan, we gaan afsluiten. Uh, doe nog even een oproep naar... Dus antwoord is: uh, wat je kwijt wil. Misschien neem een OV-taxi. Ik heb hier een nummer staan. Misschien kan je die noemen... Uh... Je bent, het valt nu helemaal stil. <laughs> nou, stil nou, de, de WMO-raad nou, zou die graag een oproep aan doen, denk ik. Nou, ik denk de, ja, de OV-taxi zou ik zeker als, als, als oproep zeggen gaan weer gebruiken. Heeft Noem het de, nummer even als je wil. Ja, het, dat zou kunnen, Zal ik het, het nummer even? Worden. 0900 8694 0900 8694 voor de OV-taxi. Ja, ik denk dat dat een hele goede is. Daarnaast uh, laat je, uh, want uiteindelijk we zitten hier ook een beetje om aan te geven hoe de toegankelijkheid en gebruikbaarheid van de kust is. Uh, niet ontmoedigen, kijk wat er wel gaat en, en niet wat er niet kan er ja. zijn heel veel mogelijk, Amanda noemde net een aantal voorbeelden, en wat er vooral ook, misschien nog niet genoemd is, maar wat razend belangrijk is, ook al die strandpaviljoens die we bezocht hebben die misschien wat minder goed toegankelijk zijn, hemel, wat zijn de medewerkers behulpzaam, hmm. en dan is er vaak nog heel veel mogelijk okay. goed, Fonds. Amanda, bedankt voor jullie uh, warm pleidooi en voor jullie uitleg, bedankt dat jullie gekomen zijn, Lekker. en met het uitdragen van de boodschap. Nou ja, ook hartelijk dank Oké. Okay. Wij zijn aan het einde gekomen... ...van het eerste uur, Richard. We gaan straks verder met... ...Karl Simons over het genootschap... Frans van Ede over kunst... ...en Sandra Kluiskens over... ...Sams Kledingactie. We gaan een frisse neus halen in Zandvoort. Al of niet met OV-taxi. The hollies. Mm -hmm. The air that I breathe. Oké. Okay.